Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Het Nederlands Verbond van Verzekeraars waarschuwt Nederlandse toeristen die naar Griekenland gaan om niet te veel cash geld mee te nemen. Het verbond raadt de mensen aan om goed de voorwaarden van hun reisverzekering na te kijken. De ene reisverzekering dekt veel meer dan de andere bij diefstal of verlies van geld. Sommige verzekeringen dekken 500 euro, andere een veelvoud daarvan. Op dit moment praat de Griekse minister Varoufakis met de president van de centrale bank in zijn land over de situatie van de Griekse banken, meldt persbureau Reuters. Een van de opties die besproken worden is het dichthouden van de banken morgen om te voorkomen dat er teveel geld wordt gepind. Afgelopen dagen haalden de Grieken al miljarden euro's van de bank. De Europese Centrale Bank heeft vandaag besloten geen extra steungeld aan Griekenland te verlenen. Maar er is nog wel ruimte om dat besluit te herzien als dat noodzakelijk is. De vrouw en de zus van de man die afgelopen vrijdag in Frankrijk zijn baas onthoofde en daarna inreed op gasflessen bij een loods, zijn weer vrijgelaten. Dat meldt Le Parisien. Eerder vandaag werd bekend dat de 35-jarige dader heeft verklaard dat hij alleen handelde. Het was zijn bedoeling de fabriek waar hij werkte op te blazen, maar dat mislukte. Ook zei hij dat hij geen banden heeft met de IS. Een deel van de Britse kinderen die betrokken waren bij het busongeluk in België is herenigd met hun ouders. De burgemeester van Middelkerken laat weten dat de hulpdiensten alles op alles zetten om de kinderen vanavond nog terug naar huis te laten gaan. Er liggen nog vier gewonden in het ziekenhuis. Eerder werd bekend dat er bij het busongeluk één dode is gevallen. De kinderen waren op een schoolreisje. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt, met vooral in het noorden en midden van het land soms regen. Morgen begint de dag met wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Later breekt geregeld de zon door en het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, ook geen aangekondigde snelheidscontroles, maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.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 Oh Temple moitié on compte à demi-demi, pile sur un débat côté comme des origamis, le bras tendu pareil cassé tout n'équipe pied éclis Ces enfants bizar crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le grifoir, et une cripisson gant. En... is a ghost town. Disconnected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 clear now, I know you're gonna leave me, so disappear now, I won't get in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 Goodbye Yes I know So if you made your mind Take what you want Get out of my life But can you do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 Up, but baby, it's time I had to feed on the ground